Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump ontkent dat er vorig jaar op Puerto Rico... bijna 3000 doden zijn gevallen als gevolg van de orkaan Maria. Hij schrijft op Twitter dat er na de storm 6 tot 18 doden waren gemeld. Veel later kwamen er pas meldingen van hogere aantallen slachtoffers. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze het dodental hebben opgeblazen... om de president in een kwaad daglicht te stellen. Trump komt niet met bewijzen voor zijn beschuldiging... De gouverneur van Puerto Rico verhoogde het dodental van 64 naar bijna 3000 op basis van onafhankelijk onderzoek. Jan Nagel, de oprichter van seniorenpartij 50PLUS, vertrekt uit de Eerste Kamer. Hij is bij de komende verkiezingen volgend jaar niet meer beschikbaar. Nagel is nu 79 en fractievoorzitter in de Senaat. Hij wil zich na 14 jaar binnenhof gaan richten op schrijven. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar niet gehouden in Jeruzalem, maar in Tel Aviv. Dat hebben de organisatie van het Songfestival en de Israëlische regering bekendgemaakt. Er is maanden over de locatie van het festival gesteggeld. Tel Aviv is minder controversieel dan Jeruzalem, de stad waar Israël en de Palestijnen al jaren over twisten. Met een keuze voor Tel Aviv zou er dan ook minder risico zijn op een boycott van deelnemende landen. In de Ghanese hoofdstad Accra is afscheid genomen... van de voormalige VN-chef Kofi Annan... die vorige maand op 80-jarige leeftijd overleed. Bij het afscheid waren zo'n 6000 mensen... onder wie de huidige VN-secretaris-generaal Guterres... de president van Ghana en andere regeringsleiders. Ook prinses Beatrix en prinses Mabel waren aanwezig. Kofi Annan had altijd een goede relatie met het Nederlands Koningshuis. Na de ceremonie wordt Kofi Annan in privékring begraven... En dan het weer. Op veel plaatsen is het wisselend bewolkt of zonnig. In het noorden valt een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen eerst wat mist, daarna wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goedemiddag, luisteraars. Dit is Muziekboeren van Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met de vaste items, het instrumentaal van vandaag... column van El kerkman instrumentaal van de week... de gouden oude van de week... en uiteraard natuurlijk het weer voor het komend weekend. En niet te vergeten het bioscoopprogramma van Selleke Zandvoort. En dat is nog lang niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. Een vol programma dus. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9... of Psycho-kanaal 40. En kijken en luisteren, dat kan ook... via internet www.zfm-live.nl Mijn nee, naam is Hans Wassenaar. Ik wens je een hele prettige uitzending. En ik stap met het hele mooie van Elvis Presley... Die heb ik wezenlijk veel herinneringen aan Always on my mind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 I just never took the time Speciaal voor mijn nicht, die we helaas gisteren naar haar laatste rustplaats moeten brengen. Dat is toch wel eventjes schrikken als je 54 jaar bent. En dan wil ik er heel graag mee volgen met Angels van Robbie Williams, om een beetje in de stemming te blijven. I There's an angel. my. Faith.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 doorgaat. Dan heb ik een evenementagenda van september. De 15e en de 16e DNRT Racing Dag 2. Wat zie ik hier zandvoort. De 16e Classic Concert. Lauraten Prinses Christina Concours. Protestantse kerk aan van 3 uur middags. De 21e de Burendag. Ja, dat is een hele mooie. De actualiteiten bij uh, Pluspunt en in de blauwe tram. De 21e en de 22e. Even lekker emmeren. Door de middelbare meiden. Cabaretvoorstelling in Theater de Krocht. Aanvang om 20.30 uur. 30. De 30e en Koren en Zeeliederenfestival. Zand, in het centrum van Zandvoort. Van 11 tot een uur of 6. En de 30e muziekfestival. Oktoberfest. Raadhuisplein. Ja, en allemaal natuurlijk in je leren hozen. Hè? Aanvang om 8 uur. We gaan door met Davy Dozy Bikkertich. Zabadak. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en ze zeggen altijd dat, uh, dat toevalligheden niet bestaan. Maar het is wel heel toevallig dat Bart van der Merwe in de laatste uur ook gedraaid heeft. Ja, en we hebben het toch echt niet afgesproken. Het gaat deze keer over A Fifth of Beethoven. En dat is een disco instrumentaal opgenomen door Walter Murphy en de Big Apple Band. Aangepast van het eerste deel van de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. De vijfde, in de titel van het nummer, is een woordspeling... wijzend naar een vloeibare maat van ongeveer een vijfde van een gallon. Een populaire maat voor flessen met sterke drank. Evenals de Vijfde symfonie van Beethoven, waar, waaruit het lied is aangepast. Uitgegeven als single door de Private Stock Records in 1976... debuteerde het nummer op nummer 80 in de Billboard Hot 100-lijst... en kwam naar nummer 1 binnen 19 weken en bleek daar een week lang... Het nummer is een van de weinige top 40 hits van Murphy... en wordt beschouwd als een van de populairste muziekstukken uit het disco-tijdperk. En hier komt hij dan, A Fifth of Beethoven. In september, dat is dus morgen, dan is het herstel het samen. U kunt van 2 tot 4 met uw kapotte spullen langskomen. Een vrijwilligers zitten klaar om samen met u uw spullen te herstellen. Deelname is ook er is ook koffie en er is thee en het is gratis. Alleen als er vervangen onderdelen of materialen nodig zijn, dan dient u de kosten daarvoor ter plekke af te rekenen. Om kleine gebruiksartikelen te bekostigen, stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. En, ah, en het is morgen dus, 14 september van 2 tot 4. En de locatie is pluspunt Zandvoort. En dat is Vleemingstraat 55. En dat is in Zandvoort Noord. Ja. Ja, ja, ja! Op tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid hai, ha ha, ha ha hai, hai, Rosjo, sootsejo, hé, hey chef, giet chef, ik zinnig, naar wassenaar was Hoe dit heet? Juist Down on the Corner Credence Clearwater Revival Ja en we gaan weer door met een lekkere Op ZFM Wordt iedere houwe Platina <tieden>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 De, de column, column van de, van de week van Nel Kerkman. Volgens mij zal de benefitavond aankomende vrijdagavond een belevenis worden. Samen met anderen ga ik het leven vieren. Het fantastische initiatief komt van Katie sommé Latin. Ze is een zeer bevlogen vrouw die ondanks allerlei tegenslagen... niet bij de pakken neer gaat zitten. Ondanks haar borstkanker met chemokuren, haarverlies... Een operatie met amputatie van een borst en bestralingen blijft ze positief. En ze straalt ze een energie uit waar ik diep respect voor heb. Maar hoe vier je het leven eigenlijk? Want niet voor één, voor iedereen is het leven een pretje. En je hangt niet elke dag met veel plezier de slingers op. Kijk maar naar het dilemma van de Tweede Kamer van de, kinderen, van de twee kinderen Lily en Hoek. Die na tien jaar twijfel en verwachtingen alsnog in Nederland mogen blijven. Geweldig. Maar wat gaan we doen met de andere honderd kinderen die in dezelfde situatie verkeren? Krijgen zij dezelfde rechten? En zal de regering nog veel debatteerd moeten worden om, om tot het eind een goed besluit te komen? Het leven vieren heeft vele haken en ogen. Voor mij is de vraag, hoe vier je het leven? Erg moeilijk, want na mijn tweede diagnose borstkanker heb ik geen vertrouwen meer in mijn lichaam. Bij elk hobbeltje en knobbeltje staat er schrik toe. De beste is om te blijven genieten van de kleine dingen. Bijvoorbeeld genieten van je gezin en je familie. Of het drinken van een kopje koffie in de zon met lieve vriendinnen. Creatief bezig zijn. En vooral in contact komen met mensen die zichzelf durven en kunnen zijn... in iets wat kracht en energie van krijgt. Daar is Katie er één van. De Pink Turtle Foundation van Katie is bedoeld... om zowel vrouwen als mannen met borstkanker te stimuleren en te steunen te inspireren en aandacht te geven voor en na de diagnose borstkanker. Heel vaak loop je tegen problemen aan die eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn. En ben je niet assistief genoeg, dan heb je grote problemen. Door veel op internet te lezen over borstkanker en gesprekken met lotgenoten, hoe zij het met kanker omgaan, kan dat je al een eind op weg helpen. In Zandvoort is het pluspunt een keer per maand een lotgenotengroep. Ga erheen. En zoals Katie het zo mooi verwoord. Je hebt te, niets te verliezen. Het leven is het waard om te vieren. Nelk Kerkman.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 to say. Van Zandvoort. Ja, dat waren de Fortunes met Here It comes Again. En we gaan door met een ietsje moderner Anywhere van Passenger. If you ride out on the plains If you go digging up dirt If you go out dancing in the rain If you go chasing the rainbows Just to find the gold ain't there Darling, just look behind you Oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I'll be with you When the darkest winter comes KNRM Zandvoort zoekt enthousiasme vrijwilligers. KNRM Zandvoort is hulpverlener op zee. Een goed opgeleide vrijwilliger zijn 24 uur per dag beschikbaar... voor spoedeisende hulp en niet spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water... en aan ieder die erom vraagt. De KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824, en dat blijft zo, de vrijwilligers van de KNRM wordt dus professioneel opgeleid. Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Het reddingsstation oefent iedere week op maandagavond... en in de evenweken op zaterdagochtend op alle aspecten van het reddingswerk. Zowel voor, zowel met de reddingsboot Annapolis... of met de kusthulpverleningsvoertuig van de KVHV. Het lijkt het je interessant om ook iets van de KNRM te betekenen. Stuur dan een mailtje naar station.zandvoort.nl KNRM. Of neem contact op met de schipper voor extra informatie. En dat is 06 230 3427. Ik herhaal: 06 200 3427. Woensdag 5 september had de KNRM-station Zandvoort een Oefening op Zee samen met NHV-groep en Kunstwacht Nederland. Wil je het inderdaad bij de KNRM? Neem dan contact op. Ze zoeken mensen. Dus. Wat gaan we doen? We gaan even let ketchup, want het is toch een beetje zomer. We kennen hem nog wel, met dat leuke dansje van die dames altijd. Ja, dat was altijd erg leuk. Maar we gaan door naar het volgende item. En dat is de nummer 1. zich deze Ja, dat ik heb gekozen uit nummer 1 uit 1980. En dat is, uh, ja, dat is van, de van de Zweedse popgroep ABBA. I Have a Dream. Afkomstig van uw album Voulez-vous. Annefried Lijnstad... Neemt de zanger partijen voor haar rekening... I Have a Dream was de laatste nummer van ABBA uit de jaren 70. Een decennium waarin de groep meer commercieel succes behaalde... dan elk ander act over de hele wereld. I Have a Dream is de enige ABBA-nummer... dat behalve zang van de vier leden een groot kinderkoor laat horen. Het nummer had de eerste titel I Know a Song... en Take Me Your Armpit... en speelt ook een belangrijke rol in de musical Mamma Mia... Die op het moment ook weer heel erg actueel is in een nieuwe versie die uit is. Hier komt I Have a Dream uit 1980. Worth the wait. De Brandwochtenstichting is op zoek naar nieuwe collectanten... die in de week van 7 tot en met 13 oktober een avondje willen besteden aan het goede doel. Collecteren doe je ook voor jezelf, zegt Bas de Boer, hoofd van de landelijke collecte. Het geeft een heel goed gevoel om iets te doen aan een voor een ander. Om je in te zetten voor het goede doel. En je helpt heel concreet mee om mensen met brandwonden een beter leven te geven. Wilt u zich aanmelden? En of wilt u meer weten van het werk van onze collectanten... Bel dan 0251 275555, ik herhaal, 0251 275555. Of kijk op www.brandwondenstichting.nl-collecteren. Ja, en ik heb nu een hele speciale, speciaal voor mevrouw Jannie. En daar komt hij dan, ik weet dat jij je heel erg mooi vindt.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 Ik heb je lie, zo lief. Ja, dat was Lisbeth's lid en Ramse Shaffi met de Pastorale. Een prachtig liedje. We gaan door met Yves Cassidy, Autumn Leaves. Zomer of winter? Altijd weer. ZFM. My sunburned hands I used to hold Zitten weer op. We zijn lekker rustig geëindigd met Yves Cassidy en Autumn Leaves. Ik hoop u straks naar het nieuws en de boodschappen weer terug te zien. Tot straks.